Zes uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse Senaat heeft niet ingestemd met een plan van de Republikeinen om het schuldenplafond te verhogen. Enkele uren voor die stemming werd het plan in het Huis van Afgevaardigden wel aangenomen. In de Senaat hebben de Democraten een meerderheid en die stemde tegen. De Democraten willen ook bezuinigen, maar zijn tegen de manier waarop de Republikeinen dat willen doen. Voor dinsdag moet er een oplossing komen voor de schuldencrisis. Turkije heeft na het vertrek van de volledige legertop direct een nieuwe commandant van de landmacht benoemd. De regering zegt dat de stabiliteit van het land niet in gevaar zal komen door het opstappen van de hoogste officieren. Die namen gisteren ontslag uit protest tegen de arrestatie van 22 hoge militairen. Die worden ervan verdacht dat ze een staatsgreep wilden plegen. Voor de tweede keer deze week is er paraffine aangespoeld aan de kust, vermoedelijk afkomstig van een boorplatform. Gisteravond werd een kleine hoeveelheid van het kaarsvetachtige spul ontdekt op het strand bij Hoek van Holland. Eerder spoelde aan de Friese kust al 5000 liter aan. Het is onbekend of de twee zaken met elkaar te maken hebben. Amerikanen kunnen binnenkort vanuit meer steden naar Cuba vliegen dankzij de versoepelde luchtvaartboycott. Tot nu toe waren er alleen vluchten mogelijk vanuit Miami, New York en Los Angeles. Daar komen nu negen steden bij. Jarenlang was er helemaal geen vliegverkeer mogelijk tussen de Verenigde Staten en het communistische Cuba. Eerder dit jaar werden chartervluchten toegestaan, lijnvluchten blijven verboden. Op de Europese snelwegen is het vandaag weer Zwarte Zaterdag. Volgens de ANWB wordt het vooral druk op de wegen in Frankrijk, Duitsland en in Zwitserland bij de Gotthardtunnel. Om files te vermijden raadt de ANWB daarom aan om later op de dag te vertrekken. De langste files zijn dan verdwenen. Het weer, het wordt een grijze dag met in het oosten kans op een spat regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Ook morgen veel bewolking, maar smiddags vanuit het westen opklaringen. Vanaf maandag meer zon en warmer. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie, de N2 Maastricht richting Eindhoven... die is dicht tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt De Hocht. Er staat daar op de parallelbaan een auto in brand. En dat was de verkeersinformatie.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 Van experts kun je meer verwachten, ook tijdens de opruimfinale. Sting en Stevie Wonder op Curaçao. Kijk en boek op curaçao Dit is Radio 1. Max. Roger, 7, 4, 7, Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van onze uitzending... met daarin een aflevering van Nachtvluchten Zomercocktail. Negen zwoele zaterdagen lang een bijzondere mix van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 monteur was in dat liefelijke dorpje bij de plaatselijke autogarage. Na 17 jaar solliciteerde hij op advies van zijn vrouw Corrie bij de Wegenwacht en heeft sindsdien, naar eigen zeggen, het mooiste beroep van de wereld. Rico helpt niet alleen de langs de weg gestrande automobilisten, maar is daarnaast ook actief als mentor en technisch reisbegeleider. Het nachtvluchtenteam kijkt op deze zwarte zaterdag uit naar een kleurrijk gesprek. Welkom Rico Severs. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe laat ging de wekker, Rigo? Vier uur. Oei. Dus heel vroeg voor mij. Ja, hoe voelde dat? Vroeg. Ik ja. moest dus even goed wakker worden. Ja. Een bakje koffie en dan kom ik er wel weer bij. Maar als wegenwachter heb je, neem ik aan, ook wel hele onregelmatige diensten. Dus je bent volgens mij wel iets gewend, toch, van dit soort tijdstippen. Ja, de vroegste dienst die wij tegenwoordig hebben is om zes uur beginnen. Dus dat is de vroegste. Ja. En dan moet je je om zes uur ergens ook melden. Dus dat betekent dat ook dan wel rond een uur of half vijf de wekker gaat, of niet? Nee, we gaan bij mij even over vijven en ik meld mij eigen thuis in de garage. Dus oh, ik stap zo. in mijn auto en ik meld me. En goedemorgen, hier ben ik. En dan heb ik gelijk aanvangdienst. Want je woont in Harmelen en je bent aangesloten bij de afdeling Nieuwegein. Ja. ja, nou de afdeling, dat is ons team. heet Gein. Er zitten ja. vijf, vier teams in Nieuwegein en ik ben daar één van. En volgens mij zit er een, een doorgewinterd uh, mediapersoon tegenover mij. Want je hebt ook al foto's bij je hier die voor mij liggen... van een reis die jullie gemaakt hebben, die in beeld is gebracht. Want um, we gaan jou zien in een serie. Ja, komende maandag is de eerste aflevering. Uh, Omroep Max heeft uh, de hele reis die ik uh, als begeleider uh, begeleid heb, gefilmd. En alle leuke dingetjes en... Uh... Fun hebben ze, heb ze op beeld gezet. Hoe was het? Hoe was het, om een, hoe was het om daar aan mee te werken? De eerste week was het een beetje spannend. Want je had de hele tijd, waar zijn ze? Dan kijk je om je heen. En, maar op een gegeven moment na nou een week hoorden ze gewoon bij de reis. En daar ja. was er een onderdeel van. En wat, wat voor soort reis was het? Waar je mee onderweg was. Uh, gewoon een, een caravan met camperreis. Dus we gingen, iedereen ging op zich met zijn eigen camper en die had, of eigen caravan. Die hadden ingeschreven voor een reis. En de reis ging van Duitsland naar Corsica, Sardinië en weer terug. En dan is jouw taak en functie is technisch begeleider bij die reis. Ja, de, de, de technische ondersteuning. Dus eigenlijk proberen dat het materiaal de de terugreis kunt maken. En dat... Ik, ik vraag me dan meteen af, is dat ook echt strikt noodzakelijk? Want normaal gaan mensen toch gewoon in hun eentje met een camper ergens heen... en we zien wel waar het schip misschien letterlijk of figuurlijk strandt. Ja, maar een hele hoop mensen die, die durven dat soms niet aan. Die hebben liever een begeleider of iemand bij die het dan op gaat lossen als de problemen zijn. En voor jou is dat dus ook niet een vakantieachtig gevoel? Het is echt, je bent dag in dag uit? Nee, nee, nee, nee. Ik, het is ook mee? mijn vakantie. Ik doe het als een soort vrijwilligerswerk in mijn vakantie. Oh, dat is dan ook ik, meteen ik, jouw vakantie? Ja, ik geniet ook gelijk van de vakantie. Dat mag ik hopen voor ja, je. Ja, echt wel. Ja, ja. Maar ik geniet ook van de klusjes. En is het dan uh, niet bijzonder om dat te doen? Want het is maar net welk reisgezelschap je dan bij je hebt. Of dat een beetje gezellig wordt of niet. Ja, dat is ook aan wachten. Dat is met iedereen aan wachten. Dat is elke klus die ik krijg op een dag, is aan wat ik voor me krijg. Dat maakt het juist ook spannend en uitdagend. En hoe was deze reis dan? Even, even, even een beetje roddelen. Hoe, hoe waren de mensen waarmee je onderweg was? Hele gezellige mensen. Heel gemaleerd. Ja, dat moet je wel zeggen. Altijd. Heel verschillende mensen ook. Iedereen had zijn eigen verhaal. Sommigen met hele korte lontjes. Maar dat was wel heel leuk en het hield het ook spannend. Dat houdt het zeker spannend, ja. ja. Hoe, en, uh, hoe uitte zich dat, die korte lontjes? Kan je een voorbeeld noemen? Ja. Af en toe waren ze een beetje geprikkeld tegen elkaar. Kleine dingetjes. Maar dat heb je als je vijf weken bij elkaar zit, gebeurt er altijd wel wat. Maar verder geen gekke dingen of zo. En uh, ja, ik heb deze reis ook heel veel klusjes gehad. Meerdere als andere reizen. Ja, dat was wel heel apart, ja. Meerdere klusjes dus aan de betreffende... Voertuigen, caravans, Voertuigen. ja. ja. En, en de stoelen, alles eigenlijk. En de, de, de, je hebt een foto meegenomen. Je moet misschien zelf even omschrijven hoe dat eruit ziet En, en wat je, hoe het ontstaan is en wat je er vervolgens aan gedaan hebt. Nou, de, die foto die ik nu voor me heb... dat is iemand die heeft geprobeerd van een camper een cabrio-camper te maken. Dus die is onder een viaduct doorgereden die 25 centimeter te laag was. Dat is ook niet weinig, hè? 25 ja, centimeter te laag. Dat is een laag. heel stuk, ja. En dan hoor je een klap, en een hoop herrie. En als je er dan onderuit komt, dan heb je een opgefrommeld dak. En dan heb ik een hoop werk de volgende dag. Ik verbaas mij er eigenlijk over dat zoiets gebeurt. Want ik ga ervan uit dat aangegeven staat hoe hoog of laag die tunnel of dat viaduct is waar je onderdoor gaat. Ja, maar je hebt ook een reisboek voor je. Dus je let ook op de route. Normale auto's en, en normale caravans kunnen er wel onderdoor, want die zijn laag genoeg. Je hebt voor de tunnel een hekwerk dat tegen het dak komt wat wat geluiden geeft. Er staan borden. Ja, en als je druk met je boek bent, dan mis het je. Ja. Dus dit was een van de uitdagingen ja, waar je ja. voor kwam te staan. En uiteindelijk heb je het weten op te lossen. Ja, ik heb er een, uh, een dak weer dichtgemaakt. Ik ben naar de bouwmarkt geweest. Wat spullen gehaald en een zaag en een kit en plakband en spullen. En dan nou, een plaat ertussen gemaakt. Een balkje aan de zijkant dat dak weer een beetje constructie had. En uh, ik heb ze vijf weken garantie gegeven. Want zo lang duurde de reis. En het is gelukt. Ja. En de, de, de eerste week met de opnames voor, voor het programma. Hoe gaat het heten, dat programma? We zijn er bijna. We zijn er bijna. Die link van die site die staat uh, ook bij ons op de site. Bij nachtvluchten.fm hebben we natuurlijk meteen even aangebracht. Wat vond je spannend dan die eerste week? Was dat een kwestie van dat je moest wennen nog aan het feit dat je gevolgd werd met zo'n camera? Nou ja, de, de lengte van de reis. De, de overtochten met de boot. Want je gaat toch met uh, 21 caravans moet je ook met zo'n boot over. Dat, dat, is, dat geeft altijd wat spanning. Dat we allemaal op tijd voor de boot zijn... Heeft een toeristische begeleider, want je begeleidt de reis met z'n tweeën. Nog wel iets meer als, als ik. Maar we moeten toch wel samen zorgen dat de hele groep op tijd... Op, bij de boot is en weer van de boot af. En dat is toch altijd wel weer spannend. En heb jij je op een bepaalde manier ingehouden... omdat die camera's er steeds op stonden? Of heb je het gewoon precies zo gedaan zoals je dat normaal gesproken zou nee, doen? Ik, ik heb me er nergens voor ingehouden. Ik ben zoals ik ben en dan moeten ze dat maar filmen. En als ze dat niet willen, knippen ze het er maar uit. En wat is dat dan? Ik ben zoals ik ben. Rigo Severs. Wie is Rigo Severs? Moet ik mezelf omschrijven? Ja. Oh, dat is lastig. Ik ben, uh, dan kan ook een... Corrie, je vrouw, even bellen. Dat is makkelijk, denk ik. Ik ben een, gewoon een spontaan mens. En wat op mijn pad komt, dat pak ik op. En uh, dat doe ik. En soms is het niet altijd even goed. Maar dat, zo zit ik in elkaar. Soms is wat niet altijd even goed? Hoe je het aanpakt? Dat, dat, dat ik even een stapje terug moet doen. En even moet kijken hoe ik het opgelost. Maar bijna altijd gaat het goed. En in je persoonlijke leven, wat voor type ben je dan? Want nu heb je het over klusjes waar je oplossingen moet voorzinnen. In persoonlijk leven doe ik het ook exact hetzelfde eigenlijk. Het gaat dus een rode draad om mijn hele leven heen. Als er iemand bij mij thuis voor de deur komt, dan los ik het ook op. Ga ik ook kijken wat ik kan doen. Alles maar helpen met de bouw of met de ruilering. maakt me niks uit. Ik vind het gewoon leuk om andere mensen te helpen. Ja. Wat voor, ja. wat, voor, wat voor jongetje was je toen je... dus, dus, dus nog heel klein, in Harmelen, opgegroeid... zo'n manneke. Wat voor manneke was jij? Ja, ook al creatief. Ik heb van een oude Solex heb ik een fiets gemaakt... want we waren met twaalf kinderen thuis... dus we kregen niet allemaal een fiets. We maakten ik zelf een fiets. Een oude Solex, motor eraf. Nou had ik een goede stevige fiets. Veel kinderen, zeg. Twaalf, hè? Ja, ja. En, heel gezellig. Ja, was het gezellig? Ja. Was het soms niet te druk dat je te weinig aandacht kreeg? Nee, dat kreeg je van je broers en zusters. ja. Ja. ja. Waar, waar zat jij ergens in dat, in dat rijtje van twaalf? Ik was de oudste van de zes jongsten. De oudste van de... Ja, ja, dus precies in het midden. Mid, ja, ja, de, de, ja, voor zover er midden is als je het over twaalf hebt. Ja, dat het is heel zes, apart natuurlijk. Ja. De oudste van de zes jongsten. Want mijn vader had vroeger een volkswagenbusje. Dan ging hij met de oudste zes ging die naar Schiphol of iets dergelijks. En met de jongste zes ging hij dan naar, naar, naar, naar Dolfinarium of, of naar de, de, de... Weet niet, de Stuifduinen bij Doren. En daar gingen we dan met de jongste zes heen. En dan was ik altijd de oudste van de jongste zes. Ja. Wat grappig. Wij hadden bij ons thuis, bij ons thuis, hadden wij ook zo'n zo verdeling van de kleintjes ja. en, en de oudsten. En daar waren er vijf, dus dan zit er wel eentje middenin. En de ene keer hoorde hij bij de kleintjes als het mijn ouders uitkwam. En de andere keer hoorde hij bij de groten nee, nee, wanneer nee, het mijn ouders dat uitkwam. Dat kon niet bij ons. Maar dat, dat kan natuurlijk niet was met twaalf. Er was geen ruimte genoeg in die bus. En ook geen ruimte in de bus. Ja? En twaalf is gewoon gedeeld door ja. klaar. Dus zat ja. tussen mij en mijn zus die boven zit, maar goed anderhalf jaar. Dus het was geen leeftijdsverschil, maar het was het gewoon de grens. Wat voor vrouw was jouw moeder? Want die heeft dit twaalf keer gedragen, twaalf keer geworpen... Wat voor een vrouw het was. Ja. Een hele sterke vrouw. Ja, dat moet wel, hè? Ja. Lijk jij op haar? Ja, een hoop dingetjes wel, ja. Wat bijvoorbeeld? Uh, het uh, emotionele, het gemoedelijke heb ik van mijn moeder, ja. Ja. Lief. Je, ja, je kijkt ja. er ook zo lief bij, ja. ja. En, en je vader, heb je daar ook uh, karaktereigenschappen van meegekregen? Ook, ja. ja, ja. Het, het, het, uh, het te staan van hier ben ik, kom maar, zeg maar wat je wil. Ja, dat had mijn vader. En kun je ook goed van je afbijten, of ben je daar minder goed in? Ja, vaak dat ik het vermijd. Als ik zeg, gaan ga doen, dan doe ik een stapje terug van... wat willen jullie allemaal nou? Ja, ja, ja. Als ik echt boos ben, dan ben ik ook echt boos. Maar uh, nee, echt zo fel afbuiten, dat uh, zit er niet in. Het moet, het moet heel veel gaan in nee, dat ik boos word. Ja, want het is natuurlijk wel belangrijk om, om een, een hele goede, laten we zeggen, sociale intelligentie te hebben, wil je twintig jaar lang als wegenwachter kunnen werken. Want je, je, je maakt elke dag met allerlei verschillende mensen allerlei situaties mee. Dat is toch schitterend om te doen? Je, je, er is geen dag hetzelfde. Je begint morgens om 6 om uur, 7 uur of 8 uur. En je ziet het wel wat zo'n dag brengt. Ja, nou, dat, is, dat is gewoon een hele uitdaging altijd. De, jouw vrouw had bedacht dat jij ging solliciteren bij de wegenwacht. Waarom was dat? Het had te maken met je baan bij de garage in? Nou, ik werkte in een dorpsgarage heette dat dan nu niet meer. Ze zijn het tussentijd net groter geworden. Bij mijn zwager, die was mijn chef en zijn zwager was de baas en zijn zus was de baas in. Dus het was een hele nou, klikvorm. En op een gegeven moment na 17 jaar hoorde ik bijna bij het meubilair. Dus het, het was allemaal zo gewoon ja oh, je mopperde wel als jij thuis kwam. Toen zei mevrouw, je moet eens wat anders gaan doen. En zodoende moest ik gaan solliciteren bij de AMB. Ja. Dat was haar idee? Dat was haar idee, ja. ja. Ik heb het eerste instantie nog afgehouden. Ze zei, ook na diensten te werken. En buiten, zeg, in het slechte weer. En... Eerst wilde ik niet, maar toen heb ik het eenmaal gedaan. Ja, toen was er geen weg meer terug. Je zegt nu dus ook nachtdiensten. Dat was toen nog wel. En nu zeg je de volgende dienst is om zes uur. Heeft dat met jouw leeftijd te maken? Uh, er zijn een hoop vrijwilligers voor de nachtdienst gelukkig. En uh, aan de hand van mijn leeftijd hoef ik ook geen nachtdiensten meer te draaien. Nu we het daar toch over hebben, over de leeftijd. Jij bent uh, Ja. <laughs> over ja, heb je, is dat oeps? Nee, nee, nee, nee. Of vind je het geen enkel probleem? Nee, ik heb er geen probleem uh... mee. Nee hoor. Yeah. Maar je ziet er ook heel fris en, en, en gezond en... Uh... Ja, uh, inderdaad uit een dorp uh, afkomstig oh, uh, uit. Ja, vind ik wel. Ik wel. Ja, niet, niet dat bleke stadsige wat, nee, je, nee, wat nee. je wel eens ziet... bij mensen die te lang uh, op driehoog achter nee. hebben gezeten. <laughs> je bent geboren op 6 mei 1956. Dus uh, 55 geworden. Ja. Ja. Um, wat wij namelijk altijd doen... is dat we in het uh, Nederlands Archief voor Beeld en Geluid... op zoek gaan naar een uh, fragment... precies op uh, die geboortedatum uitgezonden... Nou was dat met 6 mei 1956 uh, ja, helaas uh, niet gelukt. Maar we hebben wel een ander fragment gevonden. En dat is uit 1956. November 1956. En dat is een heel kort stukje over een uh, autoloze zondag. En de verslaggever doet ter plaatse langs de weg verslag. En komt onder meer iemand van de Wegenwacht tegen. We gaan dus terug naar november 1956... Uh, het geboortejaar van uh, uh, Rico Severs. Goedemiddag, meneer en Mag ik misschien even die ontheffing? Die mag u zien. Alsjeblieft, wacht Meneer, het is voor elkaar, u kunt rijden. Pijn, wacht meester, staat u al lang hier? Nou, we staan vanmorgen vijf uur meer. Vijf uur. En, en vijf hoe uur. is het resultaat? Nou, het gaat prima, meneer. De wagens rijden goed, alle wagens die hebben een ontheffing die we tot op heden aangehouden uh, hebben. Geen overtredingen tot nu toe? Nee, tot nu toe hebben we geen overtreding, meneer. Ergens op zo'n lege weg treffen we ook een wegenwachter aan. En ja, u hebt natuurlijk ook ervaringen over vandaag. Werkt u nou nog met minder mensen dan op andere zondagen? Inderdaad, we werken met minder mensen. Uh, op de andere zondagen, dus de normale zondagen voor die tijd... werkten we met ongeveer de helft van de manschappen, wel iets meer... omdat dan de region uh, daarbij rijden. Maar op het ogenblik zijn deze ook beperkt uh, doordat we alleen maar rijden... Uh, op de grootste, dus de voornaamste doorverbindingsroutes... De taxibedrijven maken uitstekende zaken maar de hotels, cafés en restaurants zeker niet. Dat is onder andere de mening van een eigenaar van een zaak midden tussen de Mos en Vught. Een zaak die we om het zomaar eens te zeggen zondags meermalen hebben zien uitpuilen. En waar we nu tijdens onze onvermijdelijke kop koffie vrijwel niemand aantreffen. Ik geloof meneer Van der Valk dat de terugslag in uw bedrijf eigenlijk wel bijzonder goed te merken is. Hè? Ja meneer het is droevig op het ogenblik. Uh, ook de collega's die ik vanmorgen gebeld en gesproken heeft. Die maken het slecht. Ik denk wel dat er verschillende, als het lang duurt, veilissementen uh, zijn te incasseren. Ik geloof het graag. Zou u eventueel een mildere oplossing weten voor dit zondagswijverbod? Ja, ik had al bij mijn eigen gedachte als ze er, er van Rijks overwegen door de weeks. Die auto's van zes cilinders en meer, ook acht cilinders natuurlijk, van de weg af zouden halen. Ik denk dat ze dan die voor 20%, 20 nou ruimschoots eruit halen. Ja, een autoloze zondag. In uh, november 1956, in verband met de oliecrisis, 1956, het geboortejaar van onze gast, Wegenwachter Rigo Severs. Jij, jij ging even goed luisteren om te zien of je de Wegenwachter zou herkennen, maar het is ook wel erg lang geleden. Hè? Ja, maar ik, ik heb collega's die zijn nu, nu al een paar jaar met de FUT. Die toen wel reëel. Ja. Ja. De meeste collega's die ik heb, gaan met de FUT bij ons. Gaan niet weg, en allemaal met de FUT. Ja. Jij zegt zelf, het is echt, het is, het is de mooiste baan van de wereld. Ja. Hè? Laten we nog eens even teruggaan naar toen je nog een, een, een jong jongetje was. Je zei net, ik haalde toen een Solex uit elkaar. Daar maakte ik een fiets van, want twaalf kinderen en niet iedereen had een fiets. Dus ik heb een stevige fiets. Waar is voor jou het moment uh, geweest dat je dacht, ja, ik moet, ik moet dat beroep, ik moet dat vak in? Nou, niet echt het vakgericht. Ik, ik, ik, ik, heb, ik heb iets met techniek. Want als je nou aan mij vraagt welke auto's zij het Graagst wil hebben... zou ik het niet eens weten. Een auto moet bij mij functioneel zijn. Ik moet er alles mee kunnen doen. Ik moet er elkaar achter kunnen, ik moet er elkaar achter. Ik moet ermee kunnen rommelen, ik moet vier mensen in kunnen. Ik moet vier deuren erin hebben. En verder maakt het me eigenlijk niet zoveel uit. Ik heb ook allerlei verschillende auto's gehad. Nee, het gaat me meer om de techniek. Ik ken van een brugconstructie ook genieten. Ja, dat vind ik ook heel bijzonder. Hoe ze dat in elkaar hebben gedaan en de krachtenspel. Ja, daar ken ik ook van genieten. Dus jij zat als, als jongetje al, al te prutsen met allerlei dingetjes? Allerlei dingetjes, ja. Ik had ook een Meccano-doos met schroefjes en boutjes. met een ijzeren stripjes. Een elektromotortje erbij en een karretje maken, ja. Ja, Meccano vond ik echt een van de mooiste dingen... die mijn broers uh, ja. destijds uh, als speelgoed hadden, inderdaad omdat het, het daagt je uit tot creatief zijn, ja. tot iets te maken. Ja. Mijn vader had zelfs op een gegeven moment een, een afgekeurde kart. Dus die te zwaar was voor de wedstrijden, was het motortje afgehaald. En die bracht die een keer in mijn huis, die kreeg ik. Dus ik heb een bromfietsmotor opgescharreld, een zundapmotor. En die heb ik op die kart gebouwd. Een kart is zo'n... Zo'n zo zo vierwielkarretje, zo'n ja, laag. Ja, zo'n laag karretje ja. waarmee je van die races inderdaad rijdt. Ja. dus ik heb hem weer helemaal compleet gemaakt. Het was ook een wiellaaf, dus ik moest een wiel regelen. En dat had ik in orde. En dan ons straat vier keer heen en weer. En dan gauw binnenzetten, want dan kwam de politie weer langs. Ja, ja. Heb je ja. veel problemen gehad in die tijd met de politie? Nee, helemaal niet. Als ik met op tijd katje weer binnen zat. Ja. Eén keer is het me gemist, had ik hem op de wereld laten staan. Ja, toen wist hij waar hij stond. Ja. En vanaf dat moment hielden ze jou in de gaten? Jawel, maar ik kon nog twee of drie keer rijden. En dan waren ze de pas, dus dan was ik weer weg. Ja. Hoe oud was je toen, toen je dat deed? Uh, ik dacht een jaar of veertien, vijftien. Ja. En kun je nog herinneren het moment dat je zelf je rijbewijs... dat je lessen ging nemen en je rijbewijs ging halen? Ja, dat kan ik nog herinneren. Want ik ben nog een paar keer gezakt op voor mijn rijbewijs. Oh! Ja, van de spanning denk ik. De rijinstructeur de zei, ik snap niet dat jij zakt. Ik zei, ja, het overkomt? Ik zeg, ik weet het ook niet. Theorie was geen probleem, maar de praktijk. Ja, te makkelijk, denk ik. Te nonchalant. Ik weet niet wat het was. Terwijl je voor de rest, naar mijn idee, wel inderdaad een, een, een redelijk perfectionistisch ingesteld iemand bent, hè? Ja, maar dan, dan is het af en toe wel spannend dat je niet niks mist. Want als je er zit je te kijken. Ja. En dus ben je heel erg met gefocust dat hij kijkt of ik het wel goed doe. Ja, nu heb ik daar geen enkele moeite mee, maar toen had ik daar wel moeite mee. Ja. Heb jij last van faalangst? Bijvoorbeeld dat je iemand weer de weg opstuurt... terwijl je het probleem niet goed hebt opgelost? Nee, nee, dat nee, nee, nee, heb ik echt niet. Nee. Ik, ik kan het redelijk goed inschatten. Als de storing gelokaliseerd is, ken ik redelijk goed inschatten hoe de situatie daarna is. Ja. Je bent dus begonnen in, in de garage in Harmelen. Vervolgens ging je solliciteren bij de Wegenwacht. Eigenlijk op voorstel van Corrie, jouw vrouw. Dan, dan begin je daarmee. En dan? Hoe, hoe, dat is heel anders namelijk. Dan Die dat dat je, je kan je niet vergelijken met elkaar? Nee, want, want in een garage is een commercieel bedrijf. En langs de weg, eigenlijk ben je uh, een, een, een, iemand die voorziet in hulp. Ja, nou het, het, het grootste verschil is ook, uh, de leden hebben mij al betaald. Dus ik, ik, ik, ik, ik ben al in dienst van leden. Het zijn geen, niet echt klanten van ons, dus ze hebben mij al betaald. En, en wat wij ook doen in, uh, bij tweeëngewegwerk, is maar voor 40, 50% sleutelen. De rest zijn we eigenlijk met mensen bezig uitleggen wat er aan de hand is, de situatie... Ik zal een voorbeeldje noemen. Je hebt een auto die niet start. De mensen hebben gebeld, ik kom aanrijden. Nou, doet hij de deur maar open. Nou, dan doen ze de deur open en dan kijk ik al naar de binnenlicht. Hé, hey, het binnenlicht brandt niet meer. En afstandsbediening doet het ook niet meer. Oh, nou doet de motorkap maar open. Dan doen ze de motorkap open, zet ik een stroom op de accu. Dus dan doet alles maar weer op slot. Dan doen ze al op slot. En dan zet ik een één stroom op de auto. En dan gaat het licht branden. Kijk, dit is de oorzaak dat uw accu leeg is. Nou, dan ben ik eigenlijk maar vijf minuten bezig om de accu op te laden. En de rest ben ik eigenlijk bezig met de mensen uit te leggen... wat de storing is geweest. En verschaf jij dan vervolgens ook uitleg... waardoor die bestuurders in de toekomst dingen kunnen ondernemen... om dit soort problemen te ja. voorkomen? Ja, ja, ja, ja. Want dat lijkt me ook vrij belangrijk. Ja, dat is in ieder geval als je de auto op slot doet, kijk dat het binnenlicht uitgaat. En nog een keer omdraaien of het licht werkelijk uitgaat. Alhoewel bij de moderne auto's gaat die na nou, zoveel minuten pas uit. Want dan heb je die thuiskomverlichting. Dat, je de, berm nog, of dat de, de werf nog verlicht blijft. Maar ik, ik raad ze wel aan om de accu ten eerste ook goed op te laden. Want een leeg accu is ook slecht voor de accu. En uh, ja, let er even op als je uitstapt dat licht uitgaat. Ja, over die moderne auto's gesproken. Hoe makkelijk of moeilijk is het eigenlijk om ook die moderne auto's aan de kant van de weg... Uh, ja, weer aan de praat te krijgen? Want zo langzamerhand moet je ongeveer met een computer alles gaan uitlezen... Dus ook storingen zijn steeds minder te achterhalen, wat de, wat de oorzaak ervan eventueel is. En die storingen blijven voor ons steeds weer een uitdaging. Wij hebben ook computers bij ons om uit te lezen. Maar de moderne auto's hebben ook alweer het voordeel dat ze een soort noodloop hebben. Dus als er een component slecht functioneert, dan zegt de computer: Ik schakel jou uit. Ik zet een noodprogramma in. En met dat noodprogramma met een knipperend lampje op het dashboard, oranje of geel of, of rood, kun je bij de garage komen. Dus dan is het voor ons ook vaak even de stekker erin en kijken welk component te stuk is. En eventueel het component uh, wisselen of er uithalen, dat hij toch veilig kan rijden. Hoe hou jij uh, je, je, je basiskennis van die steeds zich ontwikkelende auto's, hoe hou je die bij? Door nieuwsgierigheid. Als ik een story niet heb kunnen vinden, dan ga ik later naar de garage toebellen. Van joh, wat is nou precies geweest? Ik heb dat en dat gedaan, maar hij doet dat en dat niet. Nou, dan krijg ik een terugkoppeling. Of ik rijd er zelfs even langs. Of ik krijg kapot onderdelen in maanden. Dat was te kapot en dat kwam daar en daardoor. Zo hou ik me eigenlijk ook bij. En lectuur, wij krijgen ook uh, uh, boeken thuis gestuurd. Uh, van automotortechniek en dergelijke. Ja, daar zit je ook helemaal uit te pluizen. En we worden nog zes dagen in een jaar opgeleid. Door de ANWB, de interne opleiding. Jij bent zelf ook mentor, toch? Ja. Uh, uh, binnen de ANWB. Praktijkbegeleider voor de nieuwe weegwachten. Ja. ja, hoe is dat om met die jongen misschien soms wel iets onbezonnen te gaan? Het is dus voor mij ook weer een uitdaging, maar ik leer ook van die jonge jongens. Want die komen vers uit de garage en die hebben bepaalde auto's al, al onder handen gehad... waar ik een keer tegen gelopen ben, dus ik ken die jonge jongens ook uit horen. Maar het is wel heel uitdagend altijd. Even over jonge jongens gesproken, jouw zoon Remco, die uh, werkt ook bij de Wegenwachters... Ja. En dan, heb je, en dan heeft hij volgens mij ook nog een vriendin die... Uh, ook automonteur is. In de, ja, dat is geweldig. Want ik heb in ieder geval van jou toegestuurd gekregen... vond ik zo mooi. Uit het personeelsblad van de Wegenwacht. Wegenwacht het DNA van vader op zoon. De familie Zevers uit Harmelen. Leeft, denkt en droomt Wegenwacht... Wie naar ze toe gaat in het Utrechtse dorp hoeft niet lang te zoeken. Op de oprit stralen twee glimmende gele voertuigen hier van verre tegemoet. Een oude praatpaal en andere snelwegaccessoires sieren de tuin. En op een droogrek wapperen de blauwe wegenwachtoverhemden. Binnen neemt een vitrinekast vol wegenwachtautootjes een prominente plaats in. Dit is het kleine kastje hoor, de rest staat boven. Ja, prachtig. Je zit hier nu ook, uh, Rigo Zevers, in die blauwe uh, blouse. Dat bloed, dat klopt. Ja. Dat gaat waar het nee, niet gaan uh, kan. Uh, dat uh, is uh. AWB bloed dat is wegenwacht-bloed. Ja, ja dat is, uh, na uh, anderhalf, twee jaar zat het er al in geloof Dat gaat er ook nooit meer uit, denk ik. En ik heb het ook overgegeven al aan mijn zoon. Ja. Wat, wat is er echt zo ontzettend mooi in dit beroep. Even los van de uitdaging, want, want jij vindt heel veel dingen een uitdaging. Dus ook weer die nieuwe lichting... Uh, aansturen en opleiden. Wat is, wat is in essentie het leukste van dit beroep? Het vrije zijn. Het zelf oplossen. Ja. Ik, ik krijg mijn pechgeval en ga dat maar oplossen. Kijk maar hoe je het oplost. En als je bepaalde dingen niet weet, dan kun je terugkoppelen... van joh, hij moet op transport, dat en dat is er aan de hand. Maar je, jij gaat dat dingetjes oplossen. Dat had je in de werkplaats allemaal niet. kreeg je een werkorde van dat en dat is kapot... dan moet je even gaan repareren. En wel binnen die tijd... Ja, dat, dat heb je nou niet meer. Ja, je bent wel een beetje tijd gebonden, want de volgende klanten staan ook weer te wachten. Maar je kan je tijd gewoon verlengen. Dus je, je bent, je wees heel vrij om je dingen op te lossen ja. Dus de vrijheid die je ervaart, maar ook de creativiteit ja, met ja. betrekking tot welke oplossingen je kunt verzinnen. Ja, ja. Ja, en het omgaan met mensen. Want jij komt de meest uiteenlopende types tegen volgens ja. mij, maar ook in de meest uiteenlopende gemoedstoestanden. Ja. Hoe ga je daarmee om? Hoe doe je dat? Ja, dat leer je vanzelf. En daar word je ook op geselecteerd door bij aanname. Hoe, hoe, hoe gaat zo'n selectie? Stel nou dat ik bij jou kom solliciteren uh, naar een baan bij Wegenwacht. Uh, en jij bent degene die gaat zien of, of ik daar wel of niet, uh, laten we zeggen, emotioneel gezien geschikt voor ben. Even los van mijn kunde op het gebied van auto's die ik niet nee, heb. Nee, nee ze, ze, ze horen je een beetje uit over andere culturen. Wat, wat op het ogenblik ook heel heftig is. En hoe je daarop reageert. En uh, zo'n steeksproefsgewijs stellen ze een paar vragen waar ze een bepaald beeld bij vormen. Zo word je eigenlijk uh, een beetje doorgezaagd bij ons... als je gaat solliciteren. En wat bedoel je met verschillende culturen wat tegenwoordig heftig is? Jij maakt daar veel in mee? Of je bedoelt dat nou, we, het palet in ons land uh, kleurrijker ja, de, de geworden kleurrijker is? Ja, kleurrijker geworden is. En uh, de, de, de mensen uit uh, Turkije, Marokko... Uh, en, uh, laten we zeggen, de andere kleurige mensen... Die, die, daar hebben we ook collega's, uh, hadden er moeite mee in het begin. Ja. Ik, ik heb daar, zelf heb ik het helemaal niet... Ik, dat had gehad ben ik zo open als wat. Ik, ik zie het wel wat er waaf komt. Maak je het wel eens mee dat, je, uh, dat mensen je, je grenzen bereiken? Hè? Want, want je kunt natuurlijk opgefokte klanten hebben... die al een poosje langs de weg staan... en uh, zich niet meer kunnen inhouden... en jouw grenzen bijna overschrijden. Mm, dat moet ik eigenlijk nog meemaken. Dat ze mijn grenzen op die manier overschrijden. Want hun hebben het probleem, niet ik. Ik probeer met hun samen hun probleem op te lossen. Dus als ze heel opgefokt zijn, ja, dan moeten ze toch bedaren. Want ik kan daar niks mee op dat moment. Heb je ook vaak mensen moeten troosten? Dus ook ja. Ja, ja. ja, dat kan ook. Ik heb ook wel mensen die een lekke band hebben. en dan op een gegeven moment helemaal door het lint gaan en staan te huilen. Maar er zit er veel meer achter. Dan ben je gewoon een sociaal werker. Dan ga je met de auto en doe je de band wisselen. en dan drink je even een bakje koffie nog met pompen. Dan Dat ze weer tot rust komen, dan gaan ze weer. Dat is ook wel heel bijzonder. Ontvang je wel eens achteraf dan wanneer zoiets zich heeft afgespeeld een bedankje of dat er ja, een kaart binnenkomt ja. bij uh, het ja. team in nieuwegein? Ja, ja, dat gebeurt nog wel eens. Ja, dat is wel heel bijzonder. Dat is wel heel leuk eigenlijk. Dat ze toch gewaardeerd hebben wat je gedaan hebt. Wat is gewoon een spontane actie? Ik was namelijk benieuwd naar inderdaad, want die waardering is toch wel belangrijk. Je, ja. bent, je bent dag in dag uit in touw ja. en, en hulpverlenend bezig. En dan is die waardering natuurlijk toch wel belangrijk. Ja, maar die, die heb je ook al tijdens het werk. Want die, de reactie van de mensen, daar haal je ook al voldoening uit. Ik tenminste. Ja. En heb je wel eens meegemaakt dat je bijvoorbeeld langs de kant bedreigd werd of zo? Door nee, een klant nee, die heel ontevreden nee, is over nee, hun nee. wachttijd of over... Ja, maar daar kan ik me wel wat, wat bij voorstellen. Als ze lang hebben staan wachten, dan zou ik geloof ik zelf ook een beetje mopperen. En dan laat ik zo gewoon even mopperen. En dan halen weer dus een beetje afzakten, zeg ik. En wat is het probleem met de auto? En dan draait het weer om. Maar wat ik wel altijd doe, dat is die mensen een stevige hand geven. Daar reageren ze ook altijd... Uh, Wil je hem even voordoen? <laughs> oh ja, die is inderdaad stevig, ja. <laughs> ja. ja. Goed, dus, uh, Maar die lange wachttijden, waar ligt dat dan aan? Is het onderbezetting? Zijn er te weinig te mensen? Te druk. Dat wij bij bij pieken, ja, je kan wel zeggen onderbezetting. Maar je kan, voor die pieken ken je nooit mensen. In de winters extra werk. En, uh, in één keer gebeurt er wat op de snelweg... Waar een ongeval of zo, waar we wat dingetjes meemaken... Ja, dan loop je soms vol uh, qua werk. En dan, ja, dan neem je een piek en dan loopt de wachttijd iets op je. Ja. zevers, ja. uh, uh, Severs, jij zit hier nu tegenover mij. Je bent wel onlangs vijf weken op reis geweest... Uh, met, uh, met al die uh, caravans en uh, campers, Maar je had misschien ook wel uh, in Frankrijk in de Ardèche willen zitten... Want daar zit uh, jouw collega, Paul van der Bunt. En we hebben het al eerder uh, gemeld in dit uur. Zwarte zaterdag, hè? Ja. Ik heb al een hoop caravans hier rijden vanmorgen toen ik hierheen kwam. Is dat zo? Was ja. het vanochtend beduidend drukker dan normaal? Nou, niet qua, qua auto's, maar het waren allemaal caravans die ik tegenkwam. Ja, want ik reed op de A2 over, over Vinkerveen. En het kwamen allemaal caravans tegemoet. Ja, dat viel me wel op, ja. ja. Heb jij in zijn algemeenheid een bepaalde tip... Uh, met betrekking tot zo'n Zwarte Zaterdag... waarop uh, ja, ja, de, de wegen vooral volstaan in Frankrijk, in Duitsland? Nou, wat ik wel, wel uh, goed vind, dat ze het allemaal al roepen, Zwarte Zaterdag. Dus houdt iedereen er zelf al rekening mee. Van, daar wil ik niet in staan, dus ik ga het al later. Of ik ga het al een dag anders. Ja, of ik ga het twee dagen later na het weekend. Dan is die zwarte, dat Zwarte weekend voorbij. Dus dat is het effect dan door te roepen zwarte zaterdag. Ja, op zich is het ook een term die al afschrikwekkend genoeg ja. is eigenlijk. Hè? Ja. ja. Maar uh, die, die baan die Paul van der Bunt nu dan heeft... hij is dus gestationeerd in, uh, in, in de Ardèche in Frankrijk. Had jij die niet ook even leuk willen hebben dit jaar? Of, of wordt dat om en om geregeld? Nou, nog gekker, ik ben drie jaar in Italië geweest... Oh, ik heerlijk. heb die baan al gehad. Die heb je al gehad. Ja. En zat Corrie, jouw genoten? Uh, die was, uh, was daarbij? Uh, ja, wij stonden op de camping in Pesquera. En we reden om het Gardermier heen als, uh, als weegwacht. Met mijn weegwachtbus, ja. En de kinderen waren toen al het huis uit? Ja. Want je hebt er ja. twee, Remco ja. en uh, Claudia, zeg Ja, dat, ja, dat is goed, ja. Die, die waren toen al het huis uit, die dus dan heb huizen. je ook de vrijheid om dat nee, soort klussen... Remco was nog thuis. Oh. Maar die vond het niet erg dat hij alleen thuis was. Die had net verkeering. Oh dat ja, nee, dat snap ik dat. Ja, dat komt helemaal dat geen goed. geen probleem. Het is beter zelfs <laughs> dat jullie weg zijn, volgens mij. Maar goed, um, zoals je weet hebben wij uh, Paul van der Bunt, jouw collega die dus nu in de Ardèche in Frankrijk zit. Die hebben we eens eventjes opgebeld, want we zijn toch wel heel erg benieuwd naar uh, zijn verwachtingen met betrekking tot uh, deze zwarte zaterdag. Dus uh, het is een directe collega van jou, uh, heb ik begrepen. Dus ja. ook van team uh, Nieuwegein. Dus uh, we gaan eens eventjes uh, richting Ardèche in Frankrijk. Goedemorgen, Paul van der Bunt. Goedemorgen, het is Paul van den Bunt, maar dat geeft niet. Oh, ik heb hier van ja. derg staan, van den Bund. Nee, nee, dat geeft helemaal niet. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, eerste vraag, wie is Paul van den Bunt? Nou, Paul van den Bunt is een uh, wezenwacht uit uh, Van Tiel Nieuwegein... die uh, dus nu in de Ardes gestationeerd zit. Ja, en uh, jij vond het nogal vroeg dat we jou zouden gaan bellen... zo'n beetje half zeven. Ben je niet zo'n ochtendmens, Paul? Jawel hoor, jawel, jawel. jawel. Want wij werken natuurlijk onregelmatig en uh, dan... Uh, dan uh, het zou gek zijn als ik niet elke morgen mijn bed uit kon komen. Dat wou ik zeggen, ja. Maar ja. Het, is, uh, het is wel heel vroeg om over Zwarte Waterdag te praten natuurlijk. Maar goed, hij, hij is misschien al begonnen... want niet iedereen ja. zal uh, het advies om later op de dag te vertrekken... wat door de ANBB hier in Nederland is afgegeven, uh, ter harte te nemen. Dus misschien uh, is er al enigszins uh, iets te zien op de Nederlandse wegen. Hoe, um, um, ben jij vandaag de dag, uh, hoe ga je die vandaag beginnen? Nou ja, het is nu, we, zitten, we zijn wel wat vroeger dat we klaarstaan om, uh, om gebeld te worden. En zodra het eerste telefoontje komt, staat in de auto nog aan. En uh, jij bent begonnen op deze klus. Uh, wanneer eigenlijk? Zit je er al een, een aantal maanden? Of... Ik ben vanaf 8 juli hier uh, gestationeerd tot 27 augustus. En sta je dan ook net zoals uh, Rigo net vertelde dat hij met Corrie dus op de camping stond in Italië? Staat bij jou ook uh, het hele gezin erbij? Nee, nee, nee, nee. Ik ben hier helemaal alleen. Mijn vrouw die zit uh, nog gewoon in Nederland. Oh, en uh, betekent dat nog iets uh, voor de relatie? Of uh, zijn de banden des, nee, dermate sterk dat het wel meevalt? Nee, dat gaat goed, komen. Dat dus, gaat goed uh, komen. Als ik terugkom, gaan we samen op vakantie. En hoe, dus, hoe, uh, hoe ervaar je het om in Frankrijk te werken? Dus is het natuurlijk is uh, toch... fantastisch. Ja, is het zo? Ja? Wat is ja, er fantastisch dus, uh, aan? Nou, de, de reacties van de mensen, dat maakt zoveel leuke dingen. Die, die mensen die zijn zo uh, blij dat er een Nederlandse wegenwacht voor komt rijden. Dat geeft zoveel voldoening. Dat, dat maakt het elke dag fantastisch. Ja, en eindelijk hoeven ze dan ook niet meer in het halfgebroken Frans hun problemen voor te leggen. Dat kan nou, gewoon dat in het Nederlands, het. ja. Ze komen bij ons met een probleem. En ook uh, zelfs, ik ga met je het niet gelijk oplossen. Dan ga je het wel begeleiden dat, het, uh, dat ze uh, weer met de eigen auto verder kunnen. En zelf weer naar, met de, hun eigen auto naar huis kunnen. Nou, dat, is, dat vindt iedereen zo verschrikkelijk leuk. En dat maakt, ja, we hebben sowieso ontzettend leuk werk. En, maar hier is nou net even een tikkie, uh, geeft meer voldoening. Maar uh, dat zal Rigo ook wel kunnen beamen in, uh, over het geval in uh, uh, Italië. Ja, wat Rico sowieso over deze baan zegt, is dat het de leukste baan van de wereld is. Dus uh, hij is in ja, ieder geval ook okay, heel ik, enthousiast. Nee, heeft hij gelijk in. Jij bent op 8 juli begonnen, Paul. Ja. Uh, hebben zich al schijnende dingen voorgedaan? Of heb je tot op heden nog wel een beetje in het, in het rustiger vaarwater kunnen blijven zitten? Nou ja, het is, natuurlijk heb je wel eens een keer uh, mensen die, die, die uh, verdriet hebben dat de auto kapot is. Of dat ze niet verder kunnen met de auto. Maar ja, dan, dan nog pak je dat op en dan begeleid je ze dat ze toch uh, weer blij verder gaan. En dat, uh, dat, ja, dat is gewoon ontzettend leuk. Ja. En wat verwacht jij van vandaag? Heb je daar een idee over? Nou, dat het waarschijnlijk zo gaat worden dat ik voor vanavond tien uur niet op bed lig. Maar, <laughs> <laughs> maar ja, dat hoort erbij, hè? Dan is dit inderdaad heel vroeg dat wij jou bellen ja, met uh, nachtvluchten via Radio 1. Het kan, het kan uh, uh, ja, het kan uh, de hele dag doorlopen, maar het kan ook wat later beginnen dat het later doorloopt. Maar ja, dat is. Uh, dat ja. Dat maakt het wel heel erg leuk. Het en, onverwacht is sowieso in onze baan heel leuk. Ja, en, en inderdaad dus de vrijheid en de creativiteit die je aan de dag moet leggen, begrijp ik van ja, Rigo. Ja, ja. ja, Heb jij ook het zogenaamde bloed door de aderen stromen? denk je? Dat hoop ik wel inmiddels, ja. ja. ja hoe lang werk je al bij de... Uh, ik zit twaalf, bijna twaalf en een half jaar bij de baas. Oh, dus binnenkort is er een feestje, twaalf en een half ja, jaar. Ja, absoluut. Een absoluut. De bruiloft. Dat ja, is in ieder geval mooi. Ik ben nog een groentje vergeleken met Rigo, hoor. Ja, die zit er twintig jaar, hè? Ja, dat bedoel ik. Ja. <laughs> Heb jij les gehad van Rigo, of niet? Nee, nee, nee, nee. Wel veel contact, maar geen les. En wil jij eventueel ook uitgroeien tot, tot iemand die mentor is... en die inderdaad ook uh, als technisch begeleider met vakanties meegaat? Of doe je dat allemaal al? Nee, technisch begeleider, dat is... Uh, nee, nog niet. Nee, nee, ik, ik ben niet zo'n uh, caravanmens. GELACH <laughs> Dus er komt een heel mooi lachje achteraan. Ja, nou ja, ik ben dus nu hier om mensen te helpen met caravans enzovoort. Ja, precies. En ik zit nu in een caravan, maar dat was voor mij ook allemaal de eerste keer dit. Ja. Ik moet zeggen dat het heel erg leuk is. En, de mensen, en, en ja, het verhaal caravan is natuurlijk ook, de auto's worden zwaarder belast enzovoort enzovoort. Dus je moet gewoon even een, een kleine omschakeling doen. Heb jij een, een gouden tip voor mensen die eventueel vandaag uh, bepakt en bezakt op reis willen? Zorg dat je nog drinken bij je hebt en... Uh, um, Laat de auto het werk doet, doen. Doe ze even een snelletje terugschakelen... en zorg dat hij iets hoger in toeren komt. Iets hoger in toeren, want? Nou, dat dan, dan, is beter voor de koeling. Oké. Okay. En de mensen gaan hier de bergen in... en die rijdt liefst in z'n vijf of in z'n zes... tot op het topje. Nou, die auto zit zo verschrikkelijk onder zijn toeren. Dat vindt hij niet fijn. Nee, ik vind het zelf ook wel prettig... om ietsje sportiever in die bergen te rijden... en ja. dat acceleratievermogen een beetje uit te proberen... van zo'n bakje. Ja, nou... Ja, nou de, de, de, je mag zijn toerental gewoon een, een paar honderd toeren of misschien wel duizend toeren hoger houden als je naar boven gaat. Om maar te zorgen dat je auto genoeg koeling krijgt en die versnellingsbak. Want alles wordt zo onbeschoft heet op het moment. Ja, nou een heldere tip ik, ik, lijkt me. Ja. Uh, jij gaat in augustus terugkomen en dan ga je op vakantie met je vrouw. Waar ga je naartoe? Ja. naar Aruba. Naar Aruba en niet in de caravan, maar gewoon in een hotel. Ja, gewoon in een hotel, ja. All inclusive, doe maar gewoon. <laughs> Dat ja. heb je verdiend na zo'n lange detachering in Frankrijk. Ja, nou dat denk ik wel. Ja. Ja. Paul van den Bunt, heel hartelijk dank voor je bijdrage. Heel veel succes toegewenst vandaag op dat die Zwarte dat Zaterdag. Dat en laten we doen. hopen, dat denk ik ook. Laten we hopen dat de mensen die jouw tips gehoord hebben, die dan ook in acht zullen nemen. Ja, nou, dankjewel. dankjewel en een goede dag gewenst. Oké, okay, bedankt. Tot ziens. goede uitzending. Dag. Dank je. Paul van den Bunt moet ik dus zeggen. In de Ardèche in Frankrijk. En hij gaat een zwarte zaterdag tegemoet. Waarin hij hoopt uh, nou ja, kleurrijk aanwezig ja. te zijn voor al zijn uh, Nederlandse klanten daar. Ja. Rico, jouw tijd in Italië. Uh, kun je daar uh, een anekdote van? Wij, wij willen namelijk ook bijvoorbeeld een spannend signeant detail. Heb je wel eens het meegemaakt dat een vrouw avances maakt? Bijvoorbeeld. <laughs> die heb ik wel meegemaakt. Dat ga ik niet vertellen. Oh, waarom niet? Nee, ja, voor mij dat vind ik het leukst. Ja? Ja. Oh, we zijn daar namelijk heel benieuwd naar. Of moet ik gewoon. Weet Corrie, want dan kunnen we Corrie Jawel, even ja. bellen? Ja, je mag Corrie bellen. Die, ja. Weet, ja, ze... Ja, die weet ze wel. Ja. <laughs> nee, maar serieus, gebeurt dat echt wel eens? Ja, dat gebeurt wel eens. Ja. Ja, ja. ja, maar je gaat het niet. Ja, je zit helemaal te glunderen en je laat ons in het ongewisse. Ja, sorry. Dat, dat is niet aardig. Er zijn geheimen bij een wegenwacht. Ja, is dat zo? Ja. ja. Ja, maar daar ken ik zelf het meest van genieten. En, en de collega's onderling, delen die dan wel die geheimen en dit soort signante details? Of, of blijft dat heel erg bij jezelf en, uh, en je vrouw? Heel, de collega's heel dichtbij. Niet, het gaat niet de groep in. Uh, nee, nee. Maar je gaat er nooit op in? Nee. Op die afvalse? Nee, nee, nee. Ja, Corrie luistert natuurlijk, dus ja, je moet okay, wel nee ja, ik zeggen. Ik moet wel nee zeggen, maar ik heb er uh, nee, gewoon geen behoefte aan. Nee. En heb jij in jouw tijd, heb dus drie jaar lang... Uh, inderdaad net zoals uh, Paul van den Bunt nu in Frankrijk doet... op die plek uh, op locatie gewerkt. Heb jij daar schijnende gevallen mee gemaakt? Dus je denkt, ja, dat is heel sneu en zielig... maar het had eventueel ja. voorkomen kunnen worden ook bijvoorbeeld. Ja, want en toe vraag ik me af hoe ze met die auto helemaal naar Italië durven te rijden. Dat het echt heel droevig was, terwijl ze het al wisten zelf. En dan heb ik ook wat moeite om daar nog een reparatie in uit te voeren. Dat kan ik me voorstellen. Word je dan uh, ongeduldig en boos of Nee, dat je... nee, ik, ik, ik laat dus wel merken dat yo, dit is onverantwoordelijk is wat u met deze auto gedaan hebt. En dan uh, zorg ik dat hij nu bij de garage komt en dan moet hij daar gerepareerd worden. En daar gaan wij ook niet te veel tijd aan besteden, want dit, hier zijn we niet voor. We zijn voor noodgevallen. We dus zijn een soort EHBO'ers voor de auto, maar we gaan geen reparaties of onderhoud uitvoeren. Nee. Gebeurt dat wel eens, hè, dat iemand uh, snel uh, de auto op de grote weg neerzet... terwijl die eigenlijk al stuk was, snel de ANWB bellen... Nee. en dan een gratis reparatie als effect sorteren? In het begin jaren wel, maar tegenwoordig gebeurt het eigenlijk nagenoeg nooit meer. Wel dat je wel eens uh, hebben dat ze al weten dat de spullen slecht zijn... dat ze het al achterin de koffer hebben leggen. Dat gebeurt dan wel alsof we het tegelijk even op willen zetten, ja. Dat gebeurt wel eens, ja. maar dan doe je één dingetje vervangen... dat hij kan rijden en de rest moet hij dan zelf gaan doen. Dan leg ik even uit hoe het werkt. En dat kan hij toch echt zelf doen? Want ik ga het niet al die dingetjes vervangen die al in de koffer liggen. Wat is de beste voorbereiding voordat je bijvoorbeeld... inderdaad afreist naar Zuid-Italië? Ik heb een, ah. laat ik het zo zeggen... Ik heb een Opel Corsa van uit 1990. Het is een collectors item. Wat is de beste voorbereiding voor mij... Om met dat bakje uh, naar Zuid-Frankrijk te reden. laat hem sowieso een week, twee weken voor die tijd een grote beurt geven. Dus laat ze alles, een vakantiebeurt of alles lekker controleren. En zorg dat je, als, als dat gebeurd is, dan heb je nog 14 dagen de tijd om te kijken of alles goed in orde is. En neem dan een litertje reserveolie mee, een litertje koelvloeistof. Want je weet nooit welke olie je moet kopen als het erbij moet in het buitenland. Dus zorg dat je een litertje bij je hebt. Zorg dat je, je reservelampjes bij je hebt. En net wat Paul net al zei. Als je de berg heen gaat, houdt die motor op toeren. kwart gas, niet te hoog is de toeren, maar zeker niet te laag. Want dat is ook niet goed voor hem. En rij met diezelfde snelheid ook weer de berg af. En water meenemen vond ik ook een hele goede tip. Ja, voor, voor, je, voor jezelf. Ja. Voor jezelf, ja, inderdaad. Ja. Ja. En dus dat is eigenlijk de, de, de meest uh, perfecte voorbereiding... voordat ja, je ja. op vakantie ja, gaat. Ja. En neem een normaal reservewiel mee. Wat bedoel je met een normaal reservewiel? Nou, heel... Sorry, een hele hoop auto's hebben tegenwoordig een noodwiel of een spuitbus. Dus als je lekker lekke band krijgt op de snelweg, is bijna altijd de band stuk. Dus heb je niks aan je spuitbus. En een noodwieltje, ja, het is een endrijden. het kan wel. 500 kilometer op een noodwieltje rijden. Maar als je gewoon een reservewiel hebt, leg er dan een reservewiel in. Want hoeveel auto's zijn er niet met winterbanden? Nou, pak je winterwiel en leg die in de koffer. heb je een goed reservewiel. Oh, dat vind ik wel een goeie. Maar zo'n winterband... Die kan er dan wel op gedurende 500 kilometer, terwijl die drie andere banden heel anders zijn van profiel? Is geen, dat is geen enkel probleem. Winter, winterbanden zijn kwalitatief zeker zo goed als zomerbanden. Maar ze zijn wat zachter qua uh, samenstelling. Daarom zijn het winterbanden dat ze beter grip hebben. Ja. Maar, en maar en vaak een ander profiel ook. Hè? Ja, maar de wegenwachtauto's, wij rijden zomer en winter op uh, winterbanden. Dat is, geloof ik, wel ietsje duurder in het benzinegebruik dan in de zomer. Nou, of valt dat wel dat mee? Dat merk ik is dat, dat een verwaarlozen? De banden slijt de zomer iets harder. Maar anders moet de AWB zoveel honderden banden in voorraad gaan leggen. Dat is voor ons ook niet rendabel. En wisselen en opslaan. Ja, ja. En weer wisselen en opslaan. Dus wij rijden opslaan. continu met dezelfde banden. Dus ja. dat maakt niet uit. In wat voor auto rij jij eigenlijk met je wegenwacht? Ik dan rij in niet? een Volkswagen bus, een T5. Met een verkeerd getankte installatie. Met, met een wat? Verkeerd getankt installatie. En wat is dat precies? Dus als jij met je Corzaatje diesel in de benzineauto gooit... kom ik langs en dan haal ik het er weer uit voor je. Oh. Ja. En dan niet op die ouderwetse manier zoals mijn broers dat vroeger deden... Nee, met zo'n nee, tuinslang nee. erin en dan aanzuigen... Nee, en dan nee, de helft nee, in je mond en dan nee, laten lopen. Nee, nee. Ik sluit het netjes aan bij de motor... waar de motor het ook uit de tank haalt. Dus die aansluiting pak ik... en dan zet ik een zuiginstallatie tussen. Nou, dan hebben we samen nog een sociaal gesprekje... even een half uurtje... En tegen die tijd uh, is de tank leeg. En dan tanken we hem weer af en dan kan je weer rijden. Een sociaal gesprekje van een half uurtje. Wat laat je over jezelf los dan tijdens zo'n gesprek? Meestal stel ik te vragen. Ja. <laughs> en nu is het even andersom, hè? Ja. Ben je niet gewend natuurlijk. Jawel, ook wel. Ze vragen mij ook wel dingetjes. Ja. Maar het is wel heel leuk. Dus dan kom je hier een heel hollig gesprekje... over koetjes, kalfjes of over de werk of wat ook. Hou je er wel eens aan de contacten die je soms opdoet, vrienden aan over? Dat er ineens een klik is dat je iemand tegenkomt en dat je denkt... Nou ja, wat grappig. Dat ja. is twee handen op één buik qua gevoel. Nee, wel ja. dat we soms gezamenlijke kennis hebben, dat we achteraf niet eens wisten. Dat was ook wel heel leuk, ja. Ja, ja. ja. En of dat ik iemand gesproken heb. Uh, ik, ik heb ook pas een directeur gehad van een BAM. En die, die had toen uh, op, op school gezeten op de Nijrode, dus samen met mijn directeur. Dus de, dan heb je een gesprek over een bepaald persoon, die er heel niet bij is, want toch wel een bepaald band hebben we met elkaar. En ga jij bij de Wegenwacht uh, met, met, met, met je 65 ermee stoppen... of 67, wat het tegen die tijd zal zijn? Of denk je, nou, als het zou mogen... wil ik ook best wel tot mijn 70ste door? Nou, ik denk dat ik stop bij mijn 65ste... en dan nog meer reizen ga doen. Maar dan nog steeds wel in een functie, denk ik. Hè? Want dat kan je niet later waarschijnlijk. Nee, dan ga ik wel in technisch, technisch begeleider de reizen doen. Dan ken ik er twee per jaar doen, nummer één. Ja. Nu moet ik alle dagen bij elkaar schrapen. Om die vijf om, weken al, weg te kunnen. Om die reizen te doen, ja. Ja. Um, Rigo Zevers, wij zitten hier in Nachtvluchten Zomercocktail op Radio 1. Nachtvluchten, eigenlijk. Maar een zomercocktail, ja, dat zeggen we natuurlijk niet voor niks. En wij shaken dus ook altijd een cocktail. En dan is dat een cocktail waarvan wij vinden dat hij uh, bij onze gast past. Maar wat wil het geval? Dit keer gaan we niet een huisgeshakte cocktail gebruiken. Nee, nee, wij gaan ons zometeen naar beneden begeven. Dat doen we met de zender. En daar staat dan zometeen Erik de Bond met zijn cocktailcar. En die staat uh, bij de hoofdingang. En die cocktailcar, dat is een, uh, een oud Volkswagenbusje. <laughs> Ik hoop niet dat hij met pech onderweg heeft gestaan... want dan had je hier misschien helemaal niet kunnen zitten... En uh, dan gaan we eens even kijken wat uh, Erik de Bond uh, voor een uh, cocktail voor jou bedacht heeft. En we gaan natuurlijk even naar dat busje kijken. Ja. Oh, leuk. Heb je ze wel eens langs de kant gehad, die, uh, die Volkswagen busjes? Die, die welke? Je hebt, je hebt verschillende types. Oh, ik weet niet welk type dit is. T1, T2, T3? Nou ja, in ieder geval onze technicus. T2, ja. Oh, onze oh, technicus, ja. Rolf Schreuder heeft ook een Volkswagen busje. Heel oh, leuk. Nou, dus uh, we gaan, uh, je hebt je pasje bij je. Ja. Dan gaan we nu uh, de uh, zender omhangen. En dan gaan we naar beneden. Oh, leuk. Ja, ik laat me verrassen. Ja, dat, dat zei je met betrekking tot het ontbijt ook, dat je je zou laten verrassen. Ja. Oké. Okay. Nou, eens even kijken. Ja, hij hangt om. Uh, ga je mee? Eens even kijken wat ik dan ook allemaal mee moet nemen. In ieder geval dit moet ik meenemen. Je hebt ook je pasje, hè? Ja, dat heb ik ja. gekregen ja. Um, jij weet, Rigo, uh, welk weer het is buiten. Is het uh, zonder jas weer naar buiten? Ja, het is hartstikke lekker weer nog. Het was net nog okay. droog toen ik Het was net nog droog. Ik weet helemaal niet of ik binnenkom uh, bij uh, technicus. Ja, ik hoor namelijk zelf helemaal niks. Ik hoor uh, alleen maar heel veel geruis. Uh, ik ben uh, mijn blaadje kwijt. Je lag ook nog een blaadje. Waar is dat gebleven? Ach, dat heeft hij. Uh, dat zei ik dus in dit geval tegen Peter Belt. Nou, dan gaan we dan uh, over uh, de redactie. De collega's van het uh, NOS Radio 1-journaal zijn inmiddels druk aan het werk. Bereiden zich voor op de uitzending zo meteen tussen zes en zeven. Jij ziet heel erg bruin, Rigo. Dat is vanwege die vijf weken vakantie. Ja, ja, ja dat klopt. Ik heb helemaal weer aan. Dus je bent niet alleen maar aan het werk geweest, je hebt ook lekker kunnen ontspannen. Nee, maar ik was in het werk het mooie weer. Ons... En buiten dus met die auto's. eerlijk in mijn korte broek, in een hempje aan, dat is genieten. Natuurlijk krijg je dan van die avances van dames... als je daar in je korte broekje aan de slag bent. Zeker, zeker. Maar, maar dan is mevrouw erbij, dus dan moet ik wat voorzichtiger zijn. Heb je wel eens in de gaten dat het ook bijvoorbeeld een heel aantrekkelijk beroep is, hè? Hoe, hoe bedoel je aantrekkelijk beroep? Nou, vrouwen die vinden het aantrekkelijk wanneer mannen iets technisch kunnen... en wanneer ze ook vieze, grote handen hebben waar olie aan zit en de geuren dergelijke. Ik had het idee dat ze op mijn pak vielen. Is dat zo, ja? Ja, stropdas, uniform. Ik moet wel zeggen dat het pak en, en de kleur, blauw en, en stropdas... dat het inderdaad uh, veel mooier lijkt dan het voorheen was. Ja, vroeger hadden we daar eigenlijk een soort bosachtig pakje aan. Dat was dat, dat niet zo'n aantal maar dit is netter. Ja, ik vind het ook veel netter. Um, je moet... We inderdaad het pasje ervoor houden en dan meelopen met de draaideur. Precies ook wat ik ga doen en ik hoop dat Peter Belt zo meteen ook meegaat. Het is allemaal uitermate goed beveiligd hier. Bank een bankgebouw. Een bankgebouw? Ja, al die draaideuren en overal pasjes. Is dat? Hebben jullie dat ook uh, daar waar jij werkt, dus team Nieuwegein, ook met pasjes en dergelijke? Ja, we hebben een uh, soort druppelsysteem. Dus een bepaalde afdeling waar we niet hoeven te komen, daar kunnen we ook niet in. We werken eigenlijk hetzelfde. En op welke manier moet jij eigenlijk verantwoording afleggen... van allerlei uh, spullen die jij gebruikt? Moet je het allemaal netjes bijhouden? Uh, de spulletjes die ik onderweg eventueel verkoop... die kan ik zo weer uit het magazijn weghalen. Daar heb ik een soort bon van, die lever ik in. En dan kan ik het zo weer dat het magazijn pakken. En komt het wel eens uh, voor dat, uh, dat dingen ontbreken... daar waar het niet zou moeten, ja, dat magazijn niet helemaal compleet is. Dat komt wel voor. Maar ja, hoe dat komt, dat weet ik dus echt niet. Maar dan wacht ik even tot het er wel is. Maar iedereen heeft wel alle vertrouwen in elkaar... dat dat niet te maken heeft met grijpgrage vingers. Nee, je kent er alleen in pasje, als je pasje hebt. is kun nooit in het magazijn. oh ja. Nou, even kijken. We zijn al bijna buiten. Ik uh, ben benieuwd of uh, het uh, busje... Ook inderdaad buiten staat. Wij lopen nu langs de beveiliging. Daar wordt natuurlijk vriendelijk gezwaaid. Goedemorgen. Een fijne dienst gewenst. En daar staat hij. Nou moet je kijken Rigo. Wat een fantastisch busje. Hè? Dat is echt een leuk busje. Schitterend dak open. Oh, prachtig. Ja, goedemorgen. Het is inderdaad een, een Volkswagen busje. Erik de Bond... Je hebt regen meegenomen. Goedemorgen. En goedemorgen. Hoe ben je in godsnaam op dit fantastische idee gekomen? Uh, nou, dus is eigenlijk gestart naar een uh, vakantie in Thailand. Daar zag ik deze ontzettend gave retro busje staan. En ik dacht, nou, die moet ik meteen ook hebben. Dus toen ik thuis kwam in Nederland... heb ik meteen nog zo'n Volkswagen T2 gekocht. Leuk met bloemen versierd, dak opengeklapt en een bar ingebouwd. En uh, sinds 2009 sta ik door het hele land op uh, leuke festivals en evenementen. Nou, volgens mij was jij gisteren nog op de Tilburgse kermis... en vanavond sta je in Drimmelen. Um, het is een, natuurlijk een, een hele onderneming om meteen zo'n busje aan te schaffen... en dat ook om te bouwen. Um, hoe heb je dat gefinancierd? Uh, gelukkig heb ik in mijn omgeving leuke financierders, waaronder uh, mijn vader. En uh, ik heb mijn eigen spaarpot ook nog uh, aangesproken. En uh, ja, uh, al de, de feestjes binnenkwamen... werd de bus natuurlijk steeds weer een beetje meer gefinancierd. En uh, ja... Nu is hij uh, op zijn mooist, moet ik zeggen. En uh, doen we over een paar uh, grote drankmerken. Doe ik ook uh, evenementen. En uh, ja, dat helpt ook wel. Ja, en inderdaad. Uh, Erik de Pont, die zegt niet te veel. Want het is een prachtig Volkswagenbusje. Maar jij mag hem even omschrijven, Rico. Het valt bijna niet te omschrijven. Want alles overal waar ik kijk, zitten we wat, wat aparts aan. Een mooi dak dat echt openklapt. Maar ook nog het oude dak eronder zit. Een stuk ervan. Dat is schitterend. Ja, een prachtige discoverlichting. Prachtig beschilderd inderdaad. Met bloemen, blauw, zwart, rood, groen. Cocktailcar.nl um, Dan wil ik toch ook wel heel graag weten... Um, Erik, wat jouw ervaring is eventueel met de Wegenwacht. Want je zult met zo'n oud busje best wel eens een keer langs de kant van de weg staan. Ja, natuurlijk probeer ik mijn bus in topvorm te krijgen. Omdat ik op elk evenement op tijd aanwezig wil zijn. Maar ja... Het blijft natuurlijk een oldtimer en er zit af en toe wel eens een probleempje aan. Uh, zo uh, stond ik laatst op uh, de venuesbeurs in, uh, in Rotterdam. En op de terugweg uh, knalden mijn krukaslagers eruit. Nou, dus was het, uh, Dat was niet echt een klein probleempje, zeg maar. Ook niet iets wat de wegenwacht uh, meteen kon oplossen. Maar gelukkig hebben ze mij uh, zagen ze ook meteen dat ze het niet konden verhelpen. Ze hebben mij op een autoambulance uh, gezet en keurig netjes uh, in mijn uh, woonstad afgezet. Dus uh, een goed, hele goede service. Kijk, een hele tevreden klant, uh, Rigo Severs. Nou, ik ben heel benieuwd uh, welke cocktail hij voor jou bedacht heeft. Ik ga even kijken hoe laat. Het is ook altijd wel goed om te weten. Volgens mij is het zes minuten voor. Oh jee, we moeten gaan opschieten. Um, nog vijf minuten hebben we. Ik wil heel graag weten um, welke cocktail jij hebt bedacht... voor deze bevlogen wegenwachter. Ja, nou, ik kom, zoals je net al vertelde, van de Tilburgse kermis af. Dus uh, tot drie uur s'nachts heb ik lekker cocktails te shaken. Dus ik dacht onderweg, wat moet ik nou voor de Wegenwacht gaan maken? Nou, weet je wat? Ik doop gewoon hier ter plekke een nieuwe cocktail. De Wegenwacht-cocktail. Gewoon voor mensen die een beetje chagrijnig zijn. Een beetje de zomer in huis brengen. Mooie gele rode kleuren. De zomerse, uh, zomerse smaak. Veel citroen, ananas, mango, aardbei. En dan wordt de Rico Wegenwacht-cocktail. Oké, okay, nou, dat is mooi, hè? Een eigen kokkel, dat is wel heel bijzonder, ja. Wat vind je daarvan? Ja, geweldig. Ja, geweldig. Ja, ik ga het hem proeven. Ja, we gaan hem zeker proeven. We krijgen ook allemaal een mooie zomercap bij. Oké, okay, we staan hier gewoon in de regen, maar we krijgen een zomercap erbij. Die zetten we ook leuk op. Um, ik moet ook zeggen... Een beetje meer zomers, hè? dan kleurt het hier toch allemaal wat iets fleuriger buiten. Ja, precies. En uh, sowieso op Zwarte Zaterdag is het prettig om een beetje met kleur te werken. Hij gaat nu de cocktail shaken. Dan ga ik in de tussentijd alvast hier het uh, doosje vol uh, geluk neerzetten. Dat hebben we namelijk zometeen nodig. En ik ga alvast even afkondigen. Want dan heb ik dat maar alvast gedaan. Of gaan we eerst maar eens even het doosje vol geluk. Oh, wacht even. Het geluid is ook wel heel mooi. Hij ziet er inderdaad heel mooi uit qua kleur. Een soort vol oranje. Ik heb hier een doosje vol geluk voor je neergezet. Dat is een handgeschept papieren doosje. En dan mag jij, Rigo Severs, even op goed geluk een rolletje uithalen. Er zitten heel veel papieren rolletjes in met een spreuk erop. En de spreuk die jij eruit haalt is jouw geluk voor de komende... Nou ja, tijd voor het komende weekend. Of uh, misschien wel voor de rest van het jaar. Afhankelijk van uh, wat voor spreuk het is. Je mag hem even voorlezen. Kan je het lezen? Het is heel klein. Jan? Geluk kan niet worden op... Opgezocht, beten, bezet, bezeten, verdiend, versleten of verteerd. Geluk is de spirituele ervaring. Elk ogenblik is liefde, genade en dankbaarheid te beleven. Zo. Dat is een hele volzin inderdaad. Maar is het een beetje op jou van toepassing? Een hoop dingen wel, ja. De meeste eigenlijk wel. Kijk aan. Nou, dan wordt ons nu inderdaad door Erik de Bond een heerlijke cocktail geserveerd. Hij ziet er prachtig uit. Er zit munt op en lemon en groen en oranje rietjes. En in een prachtig glas. Nou ja, eigenlijk een bekertje. Proost. Proost. Op het goede leven. En natuurlijk proost op Erik de Bond met de cocktailcar. En we gaan even proeven in de tussentijd. Jij ja, maar gaan proeven. Die is lekker. Die is lekker. In de tussentijd ga ik heel even. Ja, ik ga trouwens ook even een klein slokje nemen. Oh! Goddelijk! De Wegenwacht Rigo cocktail. Jouw naam inderdaad. Nou, dames en heren luisteraars. Wij blijven hier nog even bij de cocktailcar staan. Nachtvluchten is voorbij. We zijn geland in de vroege zaterdagochtend van 30 juli. En ik was in dit laatste uur in gesprek met Wegenwachter Rigo Severs, die nu nog eventjes aan zijn cocktail nipt. Volgende week ontvangt collega Frank van Dijl ingenieur Renate van Drimmelen... Wij danken natuurlijk Erik de Bond van de Cocktailcar en Paul van den Bunt van de Wegenwacht op locatie voor hun bijdrage aan deze uitzending. Vragen en opmerkingen via onze site nachtvluchten.fm en daar kunt u ook de verschillende uren opnieuw beluisteren en alle links staan daar van onze gasten. De techniek was in handen van Rolf Schreuder, redactie Barbara Elbert, regie Peter Belt, samenstelling en presentatie Nora Romanesco. En straks kunt u gaan luisteren naar het NOS Radio 1 Journaal met Jeroen de Jager. Proost, dames en heren luisteraars.